6 uur. Dielke Teerstra met het NOS-journaal. Orkaan Kopu is aan land gekomen op de Filipijnen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers... maar de autoriteiten waarschuwen voor vloedgolven en modderstromen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Van tevoren had de president opgeroepen tot kalmte. De laatste keer dat hij zo'n oproep deed... was voor de verwoestende orkaan Haiyan in 2013... In de Duitse stad Hamburg is een opvanglocatie voor vluchtelingen deels in vlammen opgegaan. Er raakte niemand gewond. De brand brak gisteravond uit en legde veertien wooncontainers in de as. De politie gaat uit van brandstichting en heeft al iemand opgepakt, een jonge Egyptenaar. Zijn motief is onduidelijk. De Duitse politica die gisterochtend in Keulen werd neergestoken kan volledig herstellen. Haar artsen zeggen dat haar operaties goed zijn gegaan. De vrouw raakte door de aanval zwaar gewond. De dader was een man van 44 die zegt dat hij wilde protesteren tegen het Duitse vluchtelingenbeleid. De politica had in Keulen de asielopvang in haar portefeuille. Er komen speciale VN-militairen om cultureel erfgoed te beschermen. De UNESCO-landen hebben daarmee ingestemd, meldt de Italiaanse minister die het plan heeft bedacht. De culturele blauwhelmen kunnen worden ingezet in het Midden-Oosten... om daar de monumenten te beschermen. Die worden bedreigd door onder meer IS. Wanneer de militairen gaan beginnen, is nog niet bekend. Een agent in Amsterdam spant een rechtszaak aan tegen de politie... omdat hij een promotie wil. De man wil een betere functie en meer geld, maar zijn chef weigert dat... meldt RTV Noord-Holland. De zaak dient volgende week, want de agent wil snel duidelijkheid. Hij is bang dat de vacature die hij op het oog heeft anders al vervuld is... Dan nog het weer: het is bewolkt bij een graad of twee, met lokaal voorstaande grond. Het kan mistig zijn. Later, vooral in het noorden, regen. In de loop van de ochtend trekt hij naar het zuiden. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM, in 2015, al 25 jaar, live. ZFM, met. met nu. ZFM in de ochtend. Y cada vez que me levanto, y veo que a mi lado estás, me siento renovado, y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Het want de zon schijnt. Dus pak je radio, radio. ren naar Frans en zet hem op 106.9. je yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. Heet de Yeah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 Teacher in the moon. True to, true to you. The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 ZFM. Irak en zijn leiders moeten worden liable voor deze misdaden van abuse en ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scud -raketten. Al 25 jaar. Kijk, touch this okay. Live. Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. ZFM. Zfm.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 Shining a light cause they wanted it seen Change up.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 the sun to the beach.